Jara van Brussel, uh, jullie staan hier uh, straks uh, op het podium met de Sublimo's. Hoe is eigenlijk het idee ontstaan om uh, samen met Charles iets te doen? Want jij zat bij Plain Vanilla, nog altijd eigenlijk. En Charles uh, die zit bij The Magical Flying Thunderbirds. Dus eigenlijk waren jullie collega's, maar concurrenten tegelijkertijd. En toch zijn jullie samen in zee gegaan. Ik heb nog nooit zo'n volledige vraag. Het is, het is perfect wat je allemaal zegt. Het klopt allemaal. Goh, me, dingen met Charles die ontstaan bij pot en pint meestal. Um, hoe meer, hoe liever. En het idee was een beetje ontsproten uit het feit dat de Magical Flying Thunderbirds een sabbatjaar gingen inlassen. En dus eigenlijk gewoon een jaar niet gingen optreden. En uh, ja, u zegt het zelf concurrenten, maar toch bloedbroeders. We kwamen elkaar overal tegen, maar toch niet echt concurrenten, meer uh, zielenbroeders met hetzelfde doel, namelijk zoveel mogelijk ambiance en muziek brengen. En we hadden zoiets van potverdekken, laat ons de twee frontmannen, laat het dan toch maar een keer concurrenten noemen, uh, laat ons onze koppen eens bij elkaar steken en, en proberen er een heel leuke formule van te maken. En wonderwel is het een zeer bizarre chemistry tussen Charles en mezelf. Dat was in het begin heel hard zoeken, om een plaats te vinden zo, wie is nu op dat moment frontman, mag ik met hem lachen? Uh, gaat hij mij een beetje te kakken zetten, excuseer voor de uitdrukking. Dus dat was een beetje zoeken, maar dat heeft zich zeer snel uitgewezen. En ja, het, het werkt, wonderwel de formule, de mensen, ze smaken het en ze vragen naar meer. Hoe hebben jullie eigenlijk beslist welke repertoire dat jullie gingen brengen? Want uiteindelijk, de uh, Magical Flying, die hadden hun eigen repertoire en jij had met Play Venula je, je eigen uh, songs en setlisten. Heel goede vraag. Dat is zeer eenvoudig te geleiden naar onze bezetting. Wij werken met loops, er is dus geen drummer bij. Het is Bert Giele onze toetsenman, die uh, de loops start. Het is dus zeer dansbaar. Het is meteen oef, oef, dansbaar gewoon. En we hebben geprobeerd om nummers die ons allemaal leuk klinken, die proberen te transformeren met een soort dansbeat onder, wat niet eenvoudig is. Maar er is een heel schone symbiose tussen al onze songs voorkeurkeuzes gebeurt eigenlijk en we hebben daar het beste van onze favoriete top 100 ingestoken. Uiteindelijk resulteert dat meer in bijna discotheekdingen, omdat we nu eenmaal met loops werken, maar dat blijkt ook te werken gewoon. We hebben al enkele grote festivals gedaan en de mensen gaan uit hun dak, dus het is, we zitten denk ik laat me zeggen 90% op koers en laat ons deze zomer nog maar eens na de zomer goed nadenken over wat gaan we aan onze setlist uh, veranderen of bijschaven. Of, uh. maar, het is echt een mooie mengelmoes van Charles, zijn lievelingsdingen, mijn lievelingsdingen en soms ook wel de dingen die de toetsenman daar, daar heeft bijgestoken. Hoor ik daar dat het geen eenjarig project is, dat het uiteindelijk wel langer dan één jaar te gaat duren? Want de Magic of Lyons, die gaan waarschijnlijk dan volgend jaar terug beginnen toeren. Ja, dat is een beetje een vraagteken. Wij hebben in elk geval het opzet om daarmee door te gaan. Ik heb natuurlijk ook wel solo plannen waar ik geen termijn op kan kleven, dus laat ons maar gewoon op de moment lekker verder doen. Wij doen heel het jaar door veel bedrijfsfeesten, wat heel leuk is om te doen, en gaan de Magical Flying Thunderbirds terug beginnen, dan, dan zal Charles daar waarschijnlijk wel bij zijn, en dan passen we daar wel een mouw aan. Wie weet ben ik op dat moment met mijn soloalbum volledig bezig ook, en dan liggen wij misschien weer een jaartje stil, dus wij zijn nu gewoon uh, de kop en de neus uh, in dezelfde richting, en we gaan zoveel mogelijk spelen, en wat eigenlijk binnen een jaar gebeurt, dat zullen we dan wel zien. Uh, je zegt iets over een soloalbum. Uh, gaat dat in de lijn van Sunnyside Up zijn of compleet iets anders? God en pakt nu pakte mij wel, want ik had eigenlijk niks mogen zeggen. Muzikaal gaat in de lijn van Sunnyside Up liggen, maar iets volwassener. Ik, heb, ik had echt het gevoel de laatste jaren, ik zat vast, ik zat een beetje vast. Ik was nummers aan het schrijven en ik denk, ik ga ze anders moeten laten produceren, dat het een beetje anders klinkt. Maar ik had het gevoel dat de mensen zouden zeggen van ah, oh, weer een liedje van eraf. Ah, het is leuk, maar ook niet meer of niet minder. Dus ik wou echt wel bewust eens gaan nadenken en mezelf onder het vergrootglas nemen. En ik heb besloten om echt met de muziek van mezelf echt bewust twee jaar niks te doen, dat ik even kan herbronnen. En dat heb ik ook gedaan. En er zijn uh, grootse plannen die klaar liggen, waar ik helaas, ik zou de primeur aan u willen geven, maar ik kan er helaas nog niks over zeggen, want het gaat grote ogen gooien en ik ben er uh, meer dan klaar voor. Mag ik toch nog een kleine vraag dan stellen? Wordt het Engelstalig of Nederlandstalig? Haha, <laughs> een sloemer. Gij. Ja, een sloemer Ja, moet ik daar? Ik mag daar eigenlijk niks op zeggen. Ik zou het dolgraag doen, maar ik denk dat je uit mijn antwoord al wel kunt afleiden wat de plannen zijn. Hè. Maar het... het wordt dus Engelstalig. <laughs> Het, het, wordt, uh, het wordt wel overwogen en het gaat recht uit mijn hart komen. En ik heb daar jaren over nagedacht, zou ik dat wel doen? En ik denk dat je het antwoord nu al wel weet. Maar het moet op het niveau staan van zeer veel grote mensen in dit land. Met zijn Side Up heb je in de jaren negentig ongelooflijk hoge ogen gegooid. Je hebt op dit moment een revival van de 90's. Heb je geen zin soms om die nummers te brengen op de een of andere manier? Misschien met de Sublimo's? Goh, wel, daar heb ik over nagedacht. Ik dacht, allee, de, de revivals komen een beetje wel uw oren uit, denk ik. Als het met, uh, met hart en ziel doen, de groepen van toen, vind ik dat allemaal oké. Okay. Maar ik denk dat er binnen Sunnyside-up te veel is gebeurd. De originele bezitting gaan we nooit niet samen krijgen. En ik denk dat ik dat ook nooit niet zou doen. Er is zelfs een kleine anekdote, dat zou ik ook niet mogen vertellen, want ik gooi mijn eigen ramen in, maar ik was. Oh, ik moest spelen op het trouwfeest van Teschoosses met de Sublimo's en er was een, een grote platenbaas en die kwam naar mij en die zei van God, die zei van Sunny Sardub, dat mis ik nu in het muzikale landschap. En ik zeg van ja maar, ik bedoel, ik wil ik terug, gerust terug beginnen, hè? ik zoek mij een groep en ik, muzikant en ik schrijf nummers en Sunny Sardup staat er terug van vroeger. Hè? En die man zei heel droog, ja nee, zoekt u gewoon. Toffe nieuwe gasten. En laat die zijn niet side-up zijn. En ik dacht, verdekken vind ik al zo oud. Ik tel niet meer mee. Dus uh, ik weet niet of dat een goed idee was. Om daar, uh, ik denk ook niet, heerlijk gezegd... We hebben één gouden album gehaald... Uh, dat wij zo'n impact hebben nagelaten... Op, om de om, om revival te gaan doen. Dus we zijn, zijn de scabs niet. We zijn de radio's niet. We zijn een heel toffe popgroep geweest. We hebben veel mensen muzikaal kunnen plezieren. Oei. Maar, uh, maar dat gaat, denk ik... Nee, denk dat niet juist zou zijn. dat dat niet juist zou zijn. De Charles, die duw ik af. Oké, okay, bedankt voor dit interview. Sorry, sorry. de Charles stoort me altijd. Ook al is ze er niet bij, het is niet bij